Jeroen van Kamp het NOS-journaal. Kamerlid John Kerstens van de PVDA wil dat staatssecretaris Wiebes van Financiën komende dinsdag de Tweede Kamer tekst en uitleg geeft over een deal tussen PostNL en de Belastingdienst. De fiscus en het postbedrijf hebben in het geheim afspraken gemaakt om pakketbezorgers fiscaal gunstig te laten werken, schrijft de Volkskrant. Het bedrijf ziet het personeel als ZZP'ers. Dat zou het bedrijf jaarlijks zo'n 15 miljoen euro schelen aan belastingen en premies. Ook loopt PostNL geen risico als de bezorger ziek wordt of minder presteert.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 Waldemar Notts is overleden, de man die bekend werd door het boek en de film Sonny Boy. Notts werd in 1929 geboren als buitenechtelijke zoon van een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. In de jaren 30 en 40 veroorzaakte die relatie veel ophef. Zijn ouders werden in 1944 opgepakt omdat ze Joodse onderduikers hadden... en werden gedeporteerd naar Duitse concentratiekampen. Zijn moeder, Steven Ravensbruk, Ravensbruck, zijn vader, overleefde het kamp. Schrijfster Anniette van der Zeil schreef een boek over Sonny Boy. Zoals zijn bijnaam luidde, dat boek werd een bestseller werd 85 jaar. Het weer, eerst vallen er nog enkele buien... en schijnt de zon af en toe in de loop van de dag... vanuit het westen droog en vaker zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Sjombakker van de ANWB. Er staan een file bij de werkzaamheden op de A1... Amsterdam richting Amersfoort... bij knooppunt Temnes, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Ja, gestart. Goedemorgen, ja, goedemorgen Zandvoort. Vanuit het hele gezellige hotel Hoogland uh, en de zon. Die komt ook uh, in één keer het voorschijn. Het is helemaal fantastisch. Ja. We gaan er een leuke dag voor maken, Don. Gezellig ja, dat ik weer met je mag presenteren. Want ja. het is al een tijdje geleden weer. Ja, zeker. Uh, we hebben vandaag een uh, leuk gevarieerd uh, programma. We gaan eerst even vertellen de, de, ten uh, de techniek vandaag is in handen van Thomas de Jong. Die uh, heeft het fantastisch gedaan vanochtend, want die had wat obstakels. Maar die heeft hij keurig uit de weg geruimd. De redactie deze week was van uh, Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. De eindredactie is van Gerry Rutte. De koffie wordt vandaag niet door Gert van Kuik gegeven, maar door Gerry, Door Gerry Rutte en door Yvonne Roosendaal. Want uh, nou ja, het is altijd leuker. Er veranderen altijd dingen. Dat vinden we helemaal niet zo heel erg. Goed, wat, wat gaan we doen, Don? We beginnen. Ja. Een, een vol programma en we beginnen met uh, Gerard Scholten die uh, al aangeschoven is Goedemorgen Gerard Goedemorgen. Ja. Daarna uh. komt uh, Gerard van Kouteren die is er uh, al volgens mij uh, aangeschoven, die, dat is een nieuwe ondernemer en dat is HHP Home Health Products dus uh, die gaat erover vertellen zometeen en uh, als uh, laatste onderwerp voor de pauze van uh, 11 uur gaan we praten met Albert Rechterschoot uh, over uh, allerlei activiteiten die bij Pluspunt gaande zijn of nog komen. Ja, dan hebben we een kleine pauze. En dan, daarna komt Gerard Kuipers... die komt praten met ons over de windmolenpark op zee. Nou, ik ben heel benieuwd, want er is genoeg over te vertellen. Ja, en daarna schuif aan het bekendste echtpaar uit Zandvoort... het echtpaar Miezenbeek... En die komt deze keer vertellen over de wandelvierdaagse die er is. Ik geloof, het zwemmen gaan, ging niet door. Het zwemvierdaagse, de Dat lasker. weet ik niet. Maar in ieder geval, nou, het is wel een verandering in het programma. Ja, ja. Want er zou namelijk eerst gesproken worden over de vakantiebungalows op het strand. Maar men wil nog even afwachten over ja, er dat komt de raadsvergadering, uh, raadsvergadering. En er tekent zich een meerderheid tegen tegen, ja. af. Maar goed, dus dan zij willen dat afwachten. Het praat, dus van. vandaar. Nou, en als laatste dan uh, komt Jan Belen praten, buitengewoon. Een raadslid van de CDA over de overlast in de Brede Rode Straat van het Grote Huis. Nou, dat is een behoorlijk gedoe daar, dus daar willen we best wel even wat over weten. Goed, maar we beginnen met Gerard. Ja. Gerard, uh, we zullen je eens even fileren. <lacht> nou, <lacht> oh, nee, het ging niet over vissen. <lacht> nee, dat is, dat, nee, dat is een paar weken geleden het strandevenement, maar ja. <lacht> ja. Nu, nu is het duinevenement, hè, laten we het zo noemen. En ja, ja. over evenement gesproken trouwens, ja, dat, dat is al gelijk een goed begin. Want. Want, uh, morgen, ik, ja, ik heb hier een folder, dat, dat zien ze... Het ziet er was, heel uh, mooi uit. Het uh, ziet er wel mooi oh, uit, ja. Een schaapje met een, met een schaar. Ja? Leuk! Schapenscheerdag, hè? Ja. ja. Schapenscheerdag oh, dat morgen. kan ik aanbevelen. Leuk! Ja, ja. ja. ja. oké. Okay. Ja, is, is, ja, ik zou je eerlijk zeggen, het vorig jaar was eigenlijk, nou, dat klinkt gek, een beetje te groot succes, want we konden, we konden het parkeerprobleem bijna niet aan. Nee. Daar hebben we heel veel maatregelen voor genomen nu. Dus er dus zijn verkeerwachters en uh, kom gewoon lekker op de fiets. Joh. Er ja, veel nou dat is het grote advies dat staat hier ook van kom parkeerplaatsen zijn beperkt, kom op de fiets. Want ja, ja het is wel weer een hele spectaculaire programma. Zeker voor kinderen. Uh, de, natuurlijk zijn er schapen, er zijn heel veel schapen. En natuurlijk worden die uh, geschoren. Want daar, uh, dat is de tekst ook: Schapenscheerdag. Zijn er, met, zijn er verschillende methodes die men daar dan gebruikt? Of is het één methode? Ja, nee, er zijn, er zijn inderdaad. Uh, op de ouderwetse manier wordt er nog uh, geschoren met, de, met, met de een schaar. Met een schaar. Ja. ja, en, uh, en dan, ja, het, zijn, het zijn de Drentse heidenschapen. Dus ze worden ook. Het is moeilijker scheren als bijvoorbeeld de Tesselse schaap. Tesselse schaap heeft mooi wol. Hè, daar, kun je, daar kun je mee spinnen. En uh, ja, de Drentse heidenschaap Die heeft meer een uh, ja, haar eigenlijk. Daar kun je mee... Compacter. Of, of, compacter, ja. Dat is ook bijna niet te, te verkopen. Daar kun je wel mee filten. Dan maken ze wel... Truien van veelt van of, of uh, kleden van ja, veelt. tasjes of zo van veelt. Ja. ja. Er ja. zijn overigens ja. demonstraties. Ja. Van dat veelt is trein, ook een. Uh, ja. ja. Dat is ook een demonstratie. Uh, nou ja, sowieso demonstraties. Uh, schapenscheren. En uh, herderen. Hedderen, want uh, met een. Uh, ja, hoe noem je dat? Met een klut noem je dat. Zo'n stok. Met een rondje van onderen. En dan uh, go gooien die herders ook. Ja, kluitjes. We, we, kluit ja. is dat een normaal woord? Kluitjes. Kluitjes, ja. oké, okay, ja. Ja, ik, ik denk misschien wel een West-Fries woord, maar waar ik vandaan kom. Nee, maar wat Kluikjes. is dat een kluitje? Een kluitje grond? Nee. Dus je hebt zo'n stok met een rondje van onderen. En dan uh, zet je hem in de grond. En dan pak je dus een bolletje uh, zand of grond. Aarde. Ja, aarde, een, een kluitje. En dat gooi je dus naar de, naar de schapen toe, zodat ze de goede richting op gaan. Ah. Je stuurt eigenlijk als het ware ja. de hele kudde ermee. In plaats van een hond? Nou, die hebben ze ook. Ze okay. hebben ook uh, vier uh, hè. want ja. we hebben twee headers. Daphne, dat is de hele bekende en header, en Marijke. Ja. En Marijke is trouwens ook uh, heel bekend in PWM al de jaren ja, ja. en uh, bij ons een paar ze was ook op TV Noord-Holland vaak. Hè? Ja, he? dat heb ik er gezien. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Eerst als uh, boswachterprogramma, uh, ja. nu... Uh, dus maar het, nee, begint, uh, uh, het begint om tien uur, zie je. Ja. En het is uh, bij de ingang oase. Ja ingang Oase, dus dat, Geef even nog, waar is dat voor mensen die dat niet weten? Ja, op de weg. Ja, dus ja. als je vanaf uh, Zandvoort, nou, dan ga je richting Vogelsang. En dan de hoofdingang van ja. de Amsterdamse duin De hoofdingang Oase, bij het Pannenkoekenhuis daar. Geeft zich vanzelf ja, aan. Ja, daar, hè? ja, er staan ook uh, parkeerwachters gelijk al op de, bij de weg. Als parkeerplaats bij de Oase vol is, kan je verderop bij het bos kan je parkeren omdat oh, dat is het de, de tuincentrum. Tuincentrum bos ja. Ja. ja. En ook omdat het een beetje uh, halverwege uh, oase pannenland is... Ja. kunnen we ook mensen doorverwijzen naar het pannenland... als het op een gegeven moment uh, bij de oase vol is. Dus te, ja. we hebben een heleboel maatregelen genomen. Nou. Maar het mooiste is, want het wordt mooi weer als het goed is... dat ze, ze veel mogelijk op de fiets <laughs> komen. <laughs> ja. Ja. Je kan natuurlijk ook vanaf Ingram, Zandvoortselaar... gewoon naartoe wandelen, he, zo ja. langs, uh, langs het Noordoostenknaal... beneden langs, zeg ik er altijd tegen de mensen... Wat zal het mooi uit een uurtje wandelen? Ja, wat, ja, ik, ja, en als je beneden langs gaat, dan heb je niet al die hobbels. Hè. Dat, ja, dat, is, ja, ja. dat scheelt een stuk hoor, dat ja, uh, ja, ja, ja. doe ik ook wel eens. Nou, ik denk, dan ben je er met 40 minuten, ben je er. En dan okay. zie je daar nog, uh, die zag ik net toevallig ook, de Canadese de ganzen met allemaal jongen. En uh, allerlei zwanen met jongen in het Noordoostenkraal. Dus dat ook kan ik ook adviseren. Er <laughs> ja. Ja. zijn er ja. nog meer voor beesten op het ogenblik, waarvan je zegt, die moet je zien als je gaat wandelen. Ja, nou... Hette, het, het, maar dat... Drie duizend stuks... Was dit niet de tijd dat ze gekalverd hebben al? Of nou, dat is ja. Zijn. Daarom vond ik die vraag wel mooi, inderdaad. Want half juni ga je dat geboren. Ja. Uh, gebeuren, geboren, gebeuren. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, daar komen al die kalfjes... En het is wel heel mooi, als je nu goed op die hinders let... Uh, die krijgen allemaal dikke kontjes... of dikke kontjes, dikke buikjes. Ook wel een beetje, de kontjes uh, uh. worden ook wat dikker... omdat het gras gaat groeien. Maar die buikjes, dat ga je nu heel duidelijk merken. Want het is nou eind mei, hè? ja, dus uh, een half juni komen die toch. Het is altijd de sport, dat vind ik voor de, voor de mensen thuis ook wie vindt nou weer het eerste, of wie, wie ziet de eerste kalfjes, ja, ja. Hè? net als die is ook zoiets, ja. of wie hoort de eerste nacht te halen, of, uh, weet je wel, dat zijn, voor ja. ons boswachters is het ook zo hoor, dat is ja. altijd, als je dat, ik, jaar eigenlijk had... altijd maar één kalfje, of zitten ja. er ook wel eens een tweetje bij? Nee, reeën hebben al, uh, altijd twee kalveren, Reeën, omdat reeën is veel uh, ja, uh, veel meer vijanden, hè? onder andere de vos, uh, daar gaan veel eerder, dan gaat er een kalfje dood, uh, dus die heb eigenlijk Eigenlijk altijd een soort ja, bescherming. Er gaat er altijd eentje dood, dus blijft in ieder geval nog eentje over. En die eh, damherten. die hebben bijvoorbeeld wel op de rivierbeddingen, of, of op andere gronden, waar de grond veel voedzamer is, dan is het voedsel ook voedzamer. Dus die dat is dan eh, ook een hele mooie methode. De, de, de, de, gewoon, het bepaalt het zelf... dan is er voldoende voedsel voor twee kalveren. Okay. Maar bij ons, omdat het zandgrond is... één kalf... en eigenlijk heel zeldzaam. maar er is echt een vergissing... en dan meestal redden ze het ook niet... komen er wel eens twee. Maar... Ja. En 99% okay. procent is zwanger van al die hinders. Nou, is wow. dus de... geboortegolf zeg? Ja, ja, ja, ja, ja. En het leuke is... Maar dat, dat zie je trouwens ook op uh, Facebook nu. En uh, uh, AWD, uh, Vossen AWD bijvoorbeeld. De eerste jonge vossen zijn ook allemaal gezien. Dus het is echt. Een uh, feestje om te lopen. Ja, het ja. is echt een feestje. Het, het is echt een geboortegolf nu in, ja, in, in de Duin. Ja, ja, dus dat is, dat is heel mooi. Uh. En in juni zijn er nog heel veel andere dingen ook te doen, zie ik. Paard en wagen op zoek naar uh, de herder. ja. Die, uh, ja, dat is, dat is een enorm populaire excursie. We hebben er maar een, uh, een stuk of vier, uh, vijf van die excursies neergezet. De meeste zijn ook al volgeboekt. Maar ik heb even gauw gekeken net nog. En uh, die van, uh, er zijn nog enkele plaatsen vanaf de, de, de, de derde juni sowieso. Hè. Dat is al heel snel. Hè. Dat is uh, ja, volgende week woensdag. woensdag hè? Ja, ja, woensdag. woensdag. Ja. Want er zijn enkele mensen uitgevallen, dus daar is nog uh, plaats bij. En uh, dus ik, ja, ik zou dat zeker proberen, want dan ga je met uh, nou, paard en wagen dwars door de duinen heen. Die Paul van de Stap die vertelt allerlei uh, ja, weetjes en uh, bijzonderheden van de duin. En uh, die stopt af en toe. En ja, het is een hele belevenis. En hoeveel mensen gaan ze dan in zo'n uh, in zo kar? Twaalf kunnen we er mensen? Ja, oh, Twaalf mensen. dat is uh, Behoorlijk wat. Ja. Ja, en, uh, ja, en uh, kinderen kennen er zelfs nog wat meer op. Maar vaak zijn het ook gezinnen, zeg maar. Ja. Dus uh, nou, op zoek naar de herder. Want die, het is, uh, die, die zwerft een beetje natuurlijk. En met haar honden. Nou, weet hij wel ongeveer <laughs> waar ze zit. Dat zou te gek zijn. Uh. Maar uh, het is toch zwerfbewijding. Hè, want dat is het mooie van zo'n herder. Ja. Met die honden. Waar wij bijvoorbeeld met een maaimachine niet bij kunnen. Of, uh, of andere dieren, uh, zoals koeien bijvoorbeeld, moeilijk kunnen begrazen. Die schapen, die worden daar. Naartoe. Ja, gedreven door die honden. Hè, door die, door die borrelcollies. En, uh, nou, daar gaat die her, uh, waar, waar slaapt zo'n herder dan s'nachts? Gaat hij dan gewoon naar huis op de fiets? Ja, nou, die niet zit... op de fiets. Die, die heb wel. Want die heeft zo'n. Dus ja, zeg maar een uh, bestelbus. Uh, waar die twee honden ook in gaan. Ja. Maar ze, ze slaapt. Uh, nou, het is wel echt een buitenmens. Uh, uh, ik, ik, volgens mij slaapt ze op de camping het hele jaar door. Uh, ja. Dus, dus ja, in het Ja. En, ah, en die schapen gaan in een uh, afgebakend deel he, met lint en we, of, of met hek. Ja, ja een, kraal. een dat kraal. Noem je echt een kraal? afgezet of zo? Ja, ja. s'nachts uh, als ze om vijf uur stopt, gaan ze in de kraal. Ja. Dat zie je de volgende morgen ook. Maar dat zijn net van die kaalgevreten cirkels. Want die, het, die, die, die schapen <laughs> laten zich niet vijf uur. Uh, we stoppen met eten. Nee, zo is het niet. Door. Ze gaan door. Dus de volgende morgen is dat goed kaal. En dan nou, gaat het hek open. En dan uh, gaan ze weer verder uh, grazen waar die amineert. Amerikaanse vogelkers hè, er, er nog een beetje aanwezig is. Dus uh, ja, maar die hebben we goed onder controle, moet ik zeggen. Ja. Want dat is echt. Uh, het is nou echt een plaatje om er te lopen door de duinen heen. Want die meidoorns... Hè, die bloeien nu. Ja. En, uh, die komen veel mooier uit. Het ja. hele velde van die die is bestreden. Die is weggezaagd, weggevreten. En, uh, ja, en, en die meidoren, zoals het ja. oorspronkelijk ook was... die komt veel beter uit. Of, of de vlier, of de kardinaalsmuts. Dus ja, dat is echt... Uh, ja, nu dat moeten dat ze dat daar gegeven. dan wel heen. Hè, want ja. het is een beetje het laatste weekend... en dan beginnen ze uit te vallen, die meidoren ook. Ja, ja. ja. ja Gerrit, gezien de tijd wil ik wel graag naar ontspanning in een duinpan. Want oh, dat ja, ja want, want, want, ja, want Gerrie zei het al. Heb je nog wat meegenomen? Nou, ik, ja, ik heb iets heel eenvoudigs meegenomen. Ja, ik ga het niet voordoen. Maar uh, die excursie mag ik altijd zelf doen. Met, uh, met, met, met mijn vriendin. Een vriendin, uh, Lian. Dat is een meditatieleraar. Zijn vrouw weet ervan hoor. Die vindt het niet echt. Oh. Ja. Nee, maar. En dan, en dan neem ik allemaal dit, dit, deze zakjes mee. Want dat is voor hem op te zitten. Dus eigenlijk, dit is, dit is wat ik meeneem dit keer. Dus sommigen die... Uh, die zijn een beetje bang voor, ja er zijn alles hertenkeutels liggen, er, of keutels. Ja. Wow. Dus nou ja, geeft eigenlijk helemaal niks, vaak nee. gewoon droog. Maar ik heb uh, allemaal van die tasjes mee, van waternet, daar kunnen ze dan zitten. En dan beginnen we met een prachtige rondwandeling. Woensdagavond uh, is er weer eentje, hè? om ja. uh, acht uur begint hij bij Pannenland. Er zijn nog enkele plaatsen, dus mensen kunnen zich nog uh, opgeven. En dan, uh, nou ja, een kwartiertje lopen. Dan heb ik een en ander verteld over duinen. Begint Lian met de eerste oefening. En dat is ja mediteren. Dus uh, die is veel rustiger als ik nu ben trouwens hier. <lacht> <Duidelijk. laughs> ik, ik moet ook altijd enorm terug nee, naar mezelf. Staat, ja, oh, ja, op, ja. ja. En opeens sta ik daar in die groep dan en, en, en ook met twee handen op mijn buik, he, waar alle energie vandaan komt. Vertelt ze dan en. Ja, maar het is wel heerlijk ontspannend. Het is heel bijzonder. Want we lopen door. Uh, zij heeft zo drie oefeningen. Tot hetgeen gegeven het donker wordt. Ja. En dan in het donker. En dan hoor je soms nog een uil in de verte. Het ruisen van de, van de, van de naaldbomen. He, van, de, van, de, van de dennen. Voor de rest is het helemaal stil. En dan nog zo'n oefening. Uh, en een drankje erbij. Hè. Zelfs als een drankje hoort er natuurlijk bij. Is dat uh, zo? Allemaal biologisch. Uh, bier, wijn. Uh, wat is het allemaal? Allemaal heel uh, natuurlijke drankjes. Ja, het biologisch klinkt is dat mag. Het. Ja, ja, goed, ja, ja, dat klinkt heel goed. En dan gaan we in het donker rustig weer terug. En het grappige vind ik ook wel... Soms beginnen wij net met de eerste uh, stilteoefening. Jij deed het even voor, toch? Hoe, hoe, hoe, hoe gingen ze ook weer mediteren? Ja, wat, Thomas. Wat, uh, ja, Thomas. Thomas, hij, ja, hij spreekt ja, Thomas, Thomas. Thomas gaat, komt woensdag misschien ook wel. Ja. Nee, alles dames zijn het meestal. En ja. Thomas erbij. Dan. Maar goed. En uh, ja, inderdaad. En dan gaan we mediteren. En dan worden we begeleid soms door de horenblazers. Hey, op woensdagavond hey, dat is wel, uh, zijn de horenblazers toevallig. Toevallig is dat dezelfde avond. Dus dan gaat Lian... Zijn we net allemaal stil. Heel stil. En dan Hoor je die klanken van die ja. dat is, En het is in het begin. Ja, dat dus klinkt een beetje lullig. Niet om aan te horen. Ja. Want ze moeten eerst altijd een beetje ingedronken zijn. Ja. En ja. hoe later op de avond. Hoe mooier het klinkt. Dat is, uh, maar goed. Dat is ja. natuur en meditatie. Spektakel. Nou, er is weer een, een wandeling. Twee keer. Hè? Wandeling met natuurgidsen. Bij de Oranjekom. Ja. Zondag ja. 7 en zondag 21 juni. Ja, en die zijn, die zijn gratis. Hè. Die, dat zijn ja. onze ja, gidsen van de IVN. En de natuurgidsen. Die starten altijd bij het bezoekerscentrum 1 uur. En die gaan altijd in op het jaargetijde. Hè, wat, er, wat er op dat moment ja. Ja, groeit of bloeit of loopt. Ja, wat ook Inderdaad. weer bijzonder is, is om vijf uur ochtends, zondag 14 juni. Ja. Wandeling voor de vroege vogels. Ja. Vijf uur bij de ingang Zandvoortselaan dat is ook gratis. Maar uh, ja, je ja. moet wel op tijd je bed uit. Dus. Ja, dat is echt heel mooi. Dat is de vroegste van het jaar ook, ja. hè? de eerste. Want ja, het ja, is juni hè? natuurlijk de, de, de langste dag. Het eerste is er dan uh, licht om een uur of nou, ik denk kwart over vijf. Dus ze beginnen dan heel vroeg. En die maken echt die vroege vogelwandeling. Uh, die maken echt een lange wandeling. Wel van drie uur. Ja. Nou, je komt van alles tegen. Omdat het niemand loopt er nog. Hè? Ja. Officieel mogen andere mensen nog niet duin in. Dus uh, ja, dat is echt aan te raden, die, uh, die vroege En de mid-zomernachtbehandeling uh, natuurlijk, ja. op de 21ste. Ja, die... die uh, is wel voor vanaf 16 jaar, hè? Dat, uh... Ja, die, en, en hoe raad begint die? Die begint om 8 uur s'avonds, ja. hè? Ja, want we hebben het ook wel eens gedaan nog later, maar dat werd toch een beetje uh, te gek. Maar... Uh, ja, die uh, is ook populair. Dus het loopt ook een uh, hoop goed, mensen mee. Over al die dingen waar we het over hebben gehad, daar kunnen de mensen zich voor aanmelden hè, via wwwwaternetnl awd of streep, wat hoe je het ook ja, maar noemen ja, wil. En is er ook nog een telefoonnummer waar ze zich kunnen melden? Of is het alleen maar via de website? Ja, zeker. Een telefoonnummer. Want ja, sommigen hebben daar toch nog wat moeite mee. Of uh, o, gaat dat oudere niet? Oudere mensen. He? Ja. Nou, maar makkelijk? jongeren ook wel. ouderen. Wij merken dus. <hijt> sinds we dit. De aanmelding via de computer. Zijn heel veel gewoon. Dus daar is bijna geen verschil meer in hoor. Oh, nee. Okay. Die, die, nou, die, weer goed die doen het allemaal over. goed. Ja. Nee hoor. Het bezoekerscentrum. He. Die is uh, dagelijks geopend. Van 10 uh, van tot vijf uur, behalve dan maandag. En daar is het telefoonnummer van uh, 020... Uh, 608 7595. Ja. Dus dat kan ook. En, en het boekje waar het schema in staat ligt ook bij de VVV in Zandvoort. Ja, bij de VVV ja. en bij de... Dus daar kun je ook nog zo'n boekje halen. Ja, en bij de uitbaters, bij, dan. bij de pannenkoekenhuizen. Daar kun je okay. hem ook gratis halen. Ja. Okay. En je kan je ook laten inschrijven voor het boekje. En dan krijg je hem vier keer gratis thuis, thuis. gestuurd. Ja. Nou. Want, want er is een nieuwe trend. Waternet, eh, Amsterdamse waterleidingduin, die wil zich... ...toch wat meer richten op de mensen op, op, waar wij rond het duin... dus zandvoort, eh, vogelenzang en eh, dus ik, ik, ja, ik, dat is wel heel mooi... ...we gaan in de toekomst er ook wat meer van merken wij zandvoort... ...we proberen de zandvoerders nog meer bij het duin te betrekken... ...meer bij de natuur, nou dat is alleen maar mooi ja, ja. ...we zitten rondom in de natuur dus... Absoluut, ik ja. moest trouwens nog even aan je denken vorige week een, een documentaire op de tv over dokter Sarfati. En daar kwam het hele verhaal van het schone drinkwater. Ja, kwam daar ook weer ja. naar voren. Het verhaal wat jij ooit een keer... Ja. Bij de Haarlemmerpoort waren het ja, precies. Uh, werd ja. uitgedeeld en zo. Ja. Leuk. Ja, ja, kwas, ja, hij deed het ook heel goed. Hij, het, het was uh, in het bezoekerscentrum. Hè? Ja. De oude, oude pompgebouw. De, de Oranjekom. Ja. Ja. En uh, daar ja. vertelde hij dat verhaal ja. inderdaad voor ja. een deel. En, ja. en later ja. was die historicus stond bij de... Inderdaad, de Willemspoort in Westerpark. Ja, leuk. Ja, heel mooi verhaal over het, ja, de eerste waterdruppels. Uh, Gezuiverd terwijl richting Amsterdam. reden van bestaan in feite. Ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Gerard, is er nog iets wat je absoluut kwijt wil? Anders gaan we afronden. Ja, nee, ja, wat, wat ik wil, kwijt wil gewoon... Kom naar het duin toe, want het is geweldig mooi nu. Het is echt, echt voorjaar, het wordt weer groener. Het is, was we zelf een beetje kaal gevreten. En ja. zo door die herten. Maar die kunnen gelukkig nu dit niet meer bijhouden. Het groeit nou zo goed met de buitje regen. Ja, dat dus, was gisteren. Ik bedoel, de mensen waren niet zo blij met die regen. Maar de natuur was... Ja, ik ben, blij ben er mee. echt wel heel blij mee, ja. hoor. Want ja. ook de, de duinroosjes, niet de duindorens, maar de duinroosjes. He, dat is toch een beschermd plantje. Waar we ook een heleboel uh, aan te danken hebben. Omdat we daarom zo'n hoge status uh, hebben van het duin. Uh, die komt prachtig in bloei. Roos en wit. Hele velden bij het roze waterveld. Dus als je bij uh, de Zandvoortslaan binnenkomt en je gaat naar die hoogste bergtoppen, het bunkerdorp is allemaal, dan zie je hele velden binnenkort bij die duinroosjes. Nou, kom kijken allemaal. Ja. Dankjewel Gerard voor je komst. Tot de volgende keer. Oké. Okay. Alan Parsons, step by step. Zit Gerard van Kouteren? Klopt. En Gerard gaat ons uitleggen wat een nieuwe onderneming is. die in de kerkstraat is geopend. Dat is Home Health Products. Ja, de naam zegt het eigenlijk al: hè? thuiswerkend product, thuishelpend product. AHP. Ja, voor je gezondheid: voor de gezondheid, mensen met chronische klachten. En dan, ja. en dan kan je denken aan bijvoorbeeld uh, uh, fibromyalgie, uh, spasmonofolie, uh, lage rugklachten, uh, pijnlijke gewrichten zwakke spieren en, en ga zo maar door. Hier zit je patiënt. Nou kijk eens, ja, Alles. Zo zie je eigenlijk. Nee, hij begon goed. Hij begon gelijk goed. Ja, zo, zie je, ja, zo zie je eigenlijk dat in Nederland heel veel mensen nog met chronische pijn rondlopen. En ja. uh, eigenlijk zoekende zijn. En HAP heeft daar uh, 15 jaar geleden op ingespeeld om een uh, systeem uit te vinden met uh, trillingen infrarood. En, uh, ja, de therapie is een methode voor de patiënt gedurende 15 minuten, wat ze dagelijks kunnen herhalen thuis, als ze een systeem aanschaffen, zeg maar. Uh, de behandeling ondergaat met infrarood, met stralingen en impulsen van trillingen. En wat gebeurt eigenlijk? De infrarood bestrijdt de pijn en de ontsteking en verzacht de krampen in de spieren. Waardoor je eigenlijk een heel lekker gevoel krijgt. De overdracht van de trillingen in de lichaamsorganen gebeurt via een proces wat resonantie heet. En dat proces dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat de deiningen opgewekt worden in, de, in, in het vocht. Waardoor we eigenlijk de toevoer van ons eigenlijk de doorbloeding eigenlijk heel goed aanpakken. Ja, Gerard, dat klinkt als fysiotherapie. Klopt. Met ultra geluid en klopt als een ding. bus. Wij zijn... Waar sluiten jullie daarop aan? Nou, normaal gesproken gaan wij bij een fysiotherapeut uh, de pijnverlichtingsdagen aan. En dan nodigen wij al zijn chronische patiënten uit om te laten ervaren wat het ondulatiesysteem eigenlijk is. Um, in de zomermaanden zijn er heel veel mensen op vakantie. En de fysio's hebben het dan een stuk rustiger. Dus worden wij ook vaak niet uitgenodigd. Mm -hmm. Dus vandaar dat we gezegd hebben: Weet je wat, we gaan aan de kustlijn gaan we eens kijken of we daar een winkel kunnen openen. En Prachtig panto. Ja, en alle mensen uit de kustomgeving zijn welkom om bij ons gewoon een keer het systeem uit te kunnen proberen. Kijk, dat je dus naar fysiotherapeuten gaat, dat begrijp ik. Want daar lopen natuurlijk heel veel mensen rond die zeg maar de doelgroep zijn. Hoe gaan de verzekeraars hiermee om? Ja, weet je, Nederland is een heel, heel krom land. Dat zeg ik maar even heel eerlijk. De verzekeraars, op het moment dat iets helpt trekken we het meteen uit de verzekering. En dat is eigenlijk ook met andelatie zo. Uh, andelatie moet je zelf aanschaffen. Want de verzekeraars en dergelijke doen er helemaal niets mee. Dus uh, op het moment dat jij je beter gaat voelen... dan denken de verzekeraars van... goh, dit uh, gaat ons geld kosten, dus uh, we gaan het er maar uithalen. Dat Klopt. is eigenlijk het idee. Klopt, een mooi verhaal is bijvoorbeeld... Ik de laatste een, een maand of twee terugkomt er een dame bij mij... en uh, zij vertelt mij, zij is opgegeven, zij heeft kanker. Uh, uh, zij moet een speciale kuur ondergaan, een chemokuur ondergaan met, uh, met pillen. En die pillen kosten nog een behoorlijk uh, aantal eurootjes. Laat, laat ik het ja. zo zeggen. Uh, de eerste twee maanden... Dat zij de pillen gebruikt, zei CZ. Ik noem ook gewoon de naam. Ja, mag. De CZ zei gewoon van, wij vergoeden die pillen gewoon. En, en na de tweede maand kreeg zij keurig niks van brief, tot CZ had besloten om de pillen uit het verzekeringspakket te gooien. En dat betekent eigenlijk dat ja, die mevrouw gewoon opgegeven wordt door CZ. En dat is wat in Nederland nu op het moment speelt. Als men wat markeert, zeker de ouderen hebben we zoiets van, zoek het maar uit. Ja. Wij noemen dat ook de chronische cirkel. Uh, we beginnen bij de huisarts. En de huisarts gaat twee jaar met je aan de dan geef je allerlei pillen. En daarna gaan we naar de fysio. Dan gaat de, dan gaat de fysio een beetje aan de gang. En dan krijg je allerlei oefeningen. Moet, Zo je, ook, moet je ook zelf doen. Ja. En op het moment dat de fysio het niet meer weet, stuurt hij je naar de chiropractor. En als die zegt van ik weet het eigenlijk ook niet meer. Ga je naar de pijnpoli. En van de pijnpoli ga je naar de specialist. En de specialist gaat ook nog eens twee jaar met je aan de gang. En uiteindelijk krijg je een briefje mee. En daar staat in hoe leer ik leven en omgaan met pijn. En dan mag je het nog zelf doen. Ja. Maar ondertussen heb je vijf man aan het werk gehouden. En zelf heb je nog steeds je klacht. Ja. ja, Gerard. Maar hoe gekwalificeerd zijn jullie om diagnoses te stellen, om de behandeling vast te stellen? Iedereen die met het systeem werkt, heeft een medische achtergrond. Ikzelf ben fysiotherapeut en we hebben allemaal een medische achtergrond. Ja. Waarom? Omdat we weten waar we over praten. We weten wat de klachten zijn en we weten ook hoe we de klachten kunnen verhelpen. Ja. Genezen kunnen we het niet. Dat zeg ik er altijd heel eerlijk bij. Als je een ruggenschijf hebt waar de wervels van versleten zijn. Uh, ik, ja, heb een, er kan, ik heb Dan kun je duizend keer op het systeem gaan liggen. Terugkomen doet het niet, maar verlichten wel. Ja. En dat is wat wij altijd zeggen. Wij kunnen op, op het moment na een kwartiertje. Merk je al, ik had gisteren al heel grappig. Kwam De man van de leesmap kwam bij mij in de winkel. Hij zegt: Oh, ik heb zo'n pijn in mijn rug. Ik Joh, ga een kwartiertje liggen en je zal zien dat het eigenlijk meteen helpt. Ah, zegt hij zegt: Dat geloof ik niet. Nou, hij is gaan liggen en hij ging lachend bij mij de deur uit. En dat is waar wij het voor doen. Ja. Wij willen de mensen weer een stukje gelach op de gezicht brengen. Ja. It's a smile at your life zeggen wij altijd. Ja, ik, ik stel die vraag omdat het doodeng is. Iemand die een zesweeks cursus pijnverlichting heeft gevolgd. En dan meteen specialist is. He? Nee, nee, nee. Kijk, je volgt bij ons geen pijnverlichtingscursus. Nee, het zijn je, echt je, allemaal fysiotherapeuten. noem maar even wat. Het, het zijn he. allemaal fysiotherapeuten die A, nog big geregistreerd in zijn. In ieder geval een paramedische achtergrond. Ja, absoluut. Ja, allemaal. Ja. Minstens. Nou ja, minstens. Zodat kijk, je weet wat je aan het doen bent. Ja, je moet wel weten wat je aan het doen bent. Want, want, ja, kijk, als ik tegen u zeg van, er komt een patiënt bij mij en die heeft wegtreft. Dan zeg u. Wat is had. Ja. He, dus je moet wel weten waar je over praat. En je moet, er zitten twintig uh, programma's op het systeem. Ja, maar dat wilde ik vragen. Is het één systeem waar je zeg maar, de programma's op instelt? Of het, zijn het meerdere systemen? Het is één systeem. En op het systeem zitten 20 programma's. Waar je de intensiteit, dat is de trilling, kun je verhogen en verlagen. De infrarood kun je op drie standen zetten. Zodat je warm hebt, mild of laag, waardoor er een betere doorbloeding ervaring uh, krijgt. En ja dat is natuurlijk voor het lichaam de olie. Hè? Als we zeggen, de auto uh, rijdt en dan gaat wat grauwe lopen en ons rode lampje gaat branden met dat oliekannetje, ja. weten we niet hoe snel we naar de graasje moeten rijden. Ja. Hè? En dan moet die auto moet gemaakt worden. Als we wat krijgen aan ons lichaam, wat zeggen we dan? Oh, het gaat morgen wel over. En als het morgen ja. niet over gaat het overmorgen wel over. Want het is vanzelf gekomen, het ja, zal dat, wel vanzelf weggaan. Dat, dat systeem wat je toen straks zei over dat je begint met een pijnsteem, dat is dus bij mij gebeurd. Ik ben uh, op uh, mijn 23 e ben ik aan mijn opleiding uh, begonnen. In een verpleging. En uh, ja, dan op een gegeven moment ga je door je rug heen. En dan is het van... Uh, dat begon met Bruce een bekende uh, pilletje. Nou, dat, dat is uh, eigenlijk mijn hele leven een soort systeem geweest. Waarin ik uh, het, het, ging fout tot het, het ging goed tot het fout ging. Nou, dan kom je dus steeds weer in hetzelfde riedeltje terecht. Je komt in het circuit. Terecht ja, het chronische su circuit, noemen ja, wij dat? Ja, en, en weet je, de mensen die zijn heel makkelijk met een een een, een nemen die ah, en het gaat van kwaad tot erger. Dus we een ogenblik slikte ik dus die, die ja. en brufen en dan ook nog een maagbeschermer erbij. Ja, daar ook, is, ga je al. Hè. Die die die doet natuurlijk heel veel. Oh, en oh, en is dan krijg je een kleine maagbeschermer erbij. En die maagbeschermer die gaat hun eigenlijk de maag beschermen. Maar wat wij niet ja, wat die dokter even vergeet te melden, is dat je ook een dikke darm en dunne darm hebt omdat je die maagbescherming doet, krijg je ook. Ook in die dikke en durndarm een beschermlaagje. waardoor je een moeilijkere stoelgang krijgt. Als oh, zegt die dokter, daar heb ik ook wel weer ja, een pilletje voor. Precies. En zo ben je eigenlijk je eigen lichaam aan Ja, Je bent je lichaam eigenlijk aan het vergiftigen. En wij zeggen altijd: er is een alternatief. Het Andelatiesysteem. Probeer dat gewoon uit. Kom gewoon naar de kerkstraat. Maakt niet uit wanneer. Wij zijn van 10, wij zijn, wij zijn van 10 tot 6 zijn we open dagelijks. Van de zomer van 10 tot 10. Dus dan gaan we echt wel langer open. in de kerkstraat? Kerkstraat 10A. Maar je zegt team, we, je bent met een team daar? Ja, we hebben een heel groot team. Uh, ik zal zelf allemaal uh, de aankomende maanden in de winkel staan. Maar ook ik heb vakantie nodig, want anders ga ik ook op het systeem. En als ik er niet ben, dan zullen mijn collega's, andere collega's zullen de winkel overnemen. Ja. Dus daarom zeg ik altijd we. Oh, cool. en, en, en je praat over collega's. Nou, dat neem ik aan dat dat ook collega-fysiotherapeuten uh, zijn. Klopt. Maar zijn dat collega's van het bedrijf wat jullie vertegenwoordigen? Ja, wij hebben een heel groot bedrijf in Breda. Het uh, systeem komt uit Duitsland. Uitstond. Het is Duitse puntligheid, zeg ik altijd. Ja, Duitse puntligheid, in, hè? zeg ik altijd. Ja. Hè? En daar, daar komt het ook vandaan. Daar zit eigenlijk vijf jaar garantie op, op alles. En wij hebben een groot kantoor in Breda. En uh, daar vandaan wordt alles ook gedistributeerd. Uh, afgelopen Pinkster was voor ons een goed Pinksterweekend. Er zijn uh, behoorlijk aantal systemen uitgeprobeerd. En ook aangeschaft uh, direct al. Dus wat dat betreft uh, lopen de zaken altijd heel goed. Ja. Nou ja, kijk, als het, als het werkt, werkt het. Zo simpel is het. Dus... Het leuke is, als je het een kwartiertje probeert heb je eigenlijk meteen een verlichting. En natuurlijk, uh, uh, mensen met fibromyalgie, die, die moet je voorzichtig aanpakken... Hè, want de een kan wel tegen trillingen en de andere niet. En daar zijn wij dan weer voor, om daar rustig mee te beginnen. Je krijgt ook een therapieplan erbij als je het systeem aanschaft... wat helemaal gericht is op jouw klachten. Ja. En je kunt de behandeling bij jullie in de zaak ondergaan... maar ja. je kunt ook apparatuur aanschaffen en thuis? Ja, uh, je kunt bij ons de behandeling ondergaan en zeg je van... nou, plotverdikkie, dit is wel wat, dan kun je daar daar nog eens een keer over nadenken of nog een keer over nadenken. En je kan twee, drie keer bij ons in de winkel komen. Dat is geen probleem. Op het moment dat je aanschaf, tot aanschaf overgaat... krijg je van ons ook keurig netjes de therapieplannen uitleg... en noem het allemaal op thuis. Eigenlijk heb je een eigen... Maar je hebt dus wel een extra bed nodig thuis om dat te Nee, er zit een onderstel bij. Maar je kan hem ook op een logeerbed leggen. Het is een, uh, een systeem wat zeg maar 21 motoren hebt. Dus hij stabiliseert zichzelf ook weer. Okay. Maar stel je ervoor dat je klein behuisd bent... Uh, uh, hoe, hoe moet je dat dan? Kun je het op je eigen bed je neerleggen? Je, neerleggen ja, en het als je al klein bij huis bent... Ja, klopt. Als je te klein bij huis bent kun je het op je eigen bed liggen. Je krijgt daar keurig netjes een tas bij. Dan kun je het opvouwen. En die tas kan je bijvoorbeeld weer in de berging zetten. Zodat je wel weer in je eigen bed kan slapen. Want dat is wel belangrijk. Ja. Nou ja, dat zijn wel dingen. Die, kijk... Uh, Oké, okay. We hebben niet altijd ruimte, dus maar genoeg <laughs> om uh, dingen te doen. Mensen die hierin geïnteresseerd zijn, meldt u Kerkstraat 10A. Ja, klopt. Onderaan de Kerkstraat Heel graag. Ik mocht, mocht het zo zijn dat ik uh, abrupt niet aanwezig ben, kunnen de mensen altijd bellen. En, en we beginnen, u begint daar met voorlichting over wat ja, u doet ja, en we zou gaan, kunnen doen. We gaan perfect gaan we gewoon eerst een kwartiertje uitleg geven van wat we kunnen doen en wat we voor de mensen kunnen betekenen. Waarom, we moeten ook weten welke klachten de mensen hebben. De ene heeft een rugklacht, de andere heeft... Heeft, uh, rusteloze benen. welke dagen ben je open? Zeven dagen in de week. Zo. Ja. Dat gaat toch niet alleen doen dan, hè? Want ja. het lijkt, zeven dagen open. <laughs> ja, zeven ineentje. dagen open en zeven dagen. Kijk, we hebben zoiets van als je, als je als er werk is, dan moet je het ook aanpakken. Ja. Dus we gaan gewoon zeven dagen in de week open. Nou, hartstikke goed. Dat is voor mij een goede informatie. Kijk eens aan. <laughs> dank je wel. Ja, nou, ik ben erg nieuwsgierig, dus ik kom zeker kijken. Bij deze bent u uitgenodigd. Nou, dank je wel. Ah, okay. uh, ik nodig iedereen... Als het uh, echt werkt, dan uh, zal ik er ook nog wel iets over zeggen. <laughs> nou, kijk zo. Nou, ik nodig iedereen uh, in Zandvoort okay. uit om langs te komen. Mocht ik niet aanwezig zijn, kunnen ze altijd nog even bellen. Kerkstraat 10A. Ja. Kerkstraat 10A. Het okay. nummer staat op de deur. Precies. Oké. Okay. Ja. Bedankt dankjewel voor, je, voor komst. je komst. Heel graag. Dan dank, bedankt precies. voor de uitnodiging. Oké. Okay. Phil Collins. You can't hurry up. En weer terug. Sorry, ik ja, ja, ja. zei, we korten de muziek af. want Albert Goedemorgen, Albert. Goedemorgen. <laughs> Albert Rechterschot is hier de directeur van Pluspunt. En hij heeft heel veel te vertellen. Dus wij zeiden, we laten hem praten. <laughs> nou, Oké, okay, ik doe mijn best. Goed. Ik, ik hoop dat het uh, goed duidelijk is. En als ja. dat niet zo is, dan hoor ik het wel. Um, ik begin maar met, uh, de komende maand wordt een, een drukke maand. Er zijn veel uh, zaken te doen. Daarna begint natuurlijk ook de vakantie. Um, ik begin maar eens voor de jeugd. Op de uh, buitenspeeldag, die is woensdag over een week, 10 juni, is dat weer. Dat is bij uh, deze keer, hebben we Oud-Hollandse Spelen. Het is voor de basisschoolleeftijd. En het is op het plein voor pluspunt aan de Vleemingsstraat. Oh, zeg maar bij de, de, ja, het winkelcentrum. Het winkelcentrum. Daar wordt, de parkeerplaats wordt vrijgemaakt. En dan uh, kunnen de kinderen van één tot... Oh, dat is tot, mooi veilig spelen ook. Dat daar. is veilig spelen. Hartstikke ja. goed. Dat is ook uh, de bedoeling. En spe, uh, veilig spelen. Maar ook uh, gezellig, leuk, buiten spelen. Dan hebben we uh, 18 juni een, uh, het, het jeugdhonk. Dat... Uh, Laten achter achtste groepen, zeg maar de, de kinderen die binnenkort de basisschool verlaten, die hebben kunnen komen op de openmiddag van het jeugdhonk Om eens kennis te maken van wat is dat dan? En hun ouders kunnen ook komen kijken. en van Ja, waar wil men zoon of dochter dan? Dat, overgang, dat is een dan lastige die overgang. Van die basisschool ja. naar die middelbare school. Ja. Het is altijd een beetje van welke kant gaan die kinderen Ja, op? en die kinderen worden dan in één keer heel groot. Ja. He? Want die willen dan in één keer papa en Voel papa mama... Voelen ook groot, hè? Ja, papa en mama mogen niet meer mee. Heel, dat, dat, dat, nee. dat is mijn eigen ervaring ook, hoor. Mijn dochter. <laughs> Mooi. Uh, dat is die. Dan is er uh, komende week in het Jeugdhonk een themabijeenkomst. Met de titel van hoe ver ga je voor je geld. Er wordt aandacht besteed aan hoe je op verkeerde manieren aan geld kunt komen als jongere. Dus daar wordt over gediscussieerd. Wat gebeurt er allemaal? En wat voor verleidingen? Waarom word je allemaal hebben Op het ogenblik heel veel van die dingen in de media. Wat er allemaal gebeurt met die jonge meiden. Ik zag trouwens nu weer een meisje vermist van 13 jaar. Dat is zo'n kwetsbare leeftijd. Ja. Dus die groep, daar wordt dus wat behoorlijk behoorlijk wat aandacht aan besteed. Um, dan hebben we nog... Uh, uh, kinderen kunnen zich aanmelden... en hun ouders natuurlijk ook... voor het kinderkamp... Kinderkampen is uh, zeg maar de, ba de basisschoolleeftijd ook. En dat is uh, 10 tot 14 augustus, maar uh, men kan zich nu aanmelden. En als ze dat willen, kunnen ze bij ons bellen en dan vragen naar Rens Wit. Dat is de kinderwerker die de zaak daarvoor regelt. Dat, dat is dus een week waarin de kinderen zeg maar allerlei activiteiten hebben? Ja, en dan gaan we naar Vierhouten. En dat is een vast adres, dus daar gaan we nu al voor het derde jaar naartoe. En dat is, uh, ja met, met, iedereen vindt het heerlijk om daar te zijn. Dus vertrouwd, het is dus alles te doen. Fietsen, zwemmen. Uh, uh, natuurlijk, een, een, een, leuke, een leuke slotavond. Het dus is eigenlijk gaan. ook een beetje vakantie voor het de ouders. Dan, het, is, he? het is ook vakantie voor <laughs> ouders. Het is uh, met name ook bedoeld, maar niet alleen voor kinderen. die anders niet zo makkelijk op vakantie kunnen gaan. Ja. De uh, prijs is laag gehouden omdat we behoorlijk wat sponsors. weer hebben. Dus dat, uh, daarvoor is het bedoeld. Um, dan afstappend van de jeugd. en dan ga ik maar even op. Uh, Zeg maar op datum. Aanstaande maandag 1 juni dan bestaat er koffie in. Vijf jaar. En koffie in dat is uh, eerst worden de koekjes gebakken door uh, de mensen van Nieuw Unicum en het RIBW onder leiding van hun kok. In de, bij ons in de keuken. En de resultaten daarvan die worden bij de koffie geserveerd. Voor uh, iedereen die daar belangstelling voor heeft. En, en dat is, ontzettend, maandag is ontzettend gezellig. Gezelligheid is troef. Daar gaat het vooral om. En omdat het vijf jaar bestaat komt uh, heeft de wethouder toegezegd dat hij ook een kopje koffie komt drinken. Ja, kijk. Ja, en die gaat natuurlijk kijken van, met iedereen aan de, aan de praten om eens te horen van hoe dat allemaal gaat. En, ja, ik en zit dus maandag nog wel dus ja. op wat anders te wachten. Maar ja. dan zie ik zo koffie hier koffiegroep en die is vrij groot. Die is groot. En uh, is ongelooflijk geanimeerd en ja. gezellig. Heel ja. gezellig. En uh, heel, uh, heel uh, ja... De, de, de, de, daar ontstaan ook ja. weer wat nieuwe contacten. En dat is de bedoeling, bedoeling ja, ook. Dat de sfeer is contact daar sowieso altijd leuk leerontwerp. Ja, ik probeer dat zo ontspannen mogelijk te houden. Ik ja. heb in Noord gewerkt uh, voor, de, voor, mijn, uh, voor de wijkverpleging. Want we, zijn, uh, we wisselen elkaar af en toe uit, zeg maar, waar de nood is. En toen, toen zag ik ook dat het. Weet je, het, het is leuk. Mensen die hebben een smile op hun gezicht, ja. zitten lekker bij elkaar te, te kletsen. En uh, Ja, het is beter dan thuis alleen zitten. Hè. Ja, dat is ook de, nou en dat druk, is de, hele, de bedoeling. Het hele verhaal. Dat is de, dat is de ja. dan hebben we uh, nog op 12 juni de verwendag oh, maar oh, het, oh, en dat is de verwendag is de verwendag voor kankerpatiënten en ex-kankerpatiënten de bedoeling is dat uh, die groep uh, ja, ...een beetje in de water wordt gelegd... ...met van allerlei behandelingen en mogelijkheden. De bedoeling is om eens... ...de mensen proberen uit te nodigen... ...om ook nog eens even te laten genieten... ...van, van het leven. En, nou, daarvoor is de verwendag bedoeld. Ook daar hebben we heel veel sponsors... ...en uh, vrijwillige medewerking... ...van, van iedereen en, en nog wat. Iedereen kan er naartoe. Kost, kost niks, is gratis. Maar wel opgeven, want anders... ...zit het op een gegeven moment gewoon vol. Dus... Het liefst uiterlijk maandag aanmelden, gewoon naar pluspunt bellen of op de website uh, eens kijken. Misschien is het voor mensen die iemand kennen die dat zou uh, verdienen ook wel een goed idee. Want soms zijn mensen heel bescheiden. Hè? Die, vinden, die, die durven niet zo gauw toe te geven dat ze eigenlijk wel een verwendag verdiend hebben. Of die dat, ja, ja, dat dat, da, daar zijn plannen voor om dat in het nou ja, te doen, voor die groep. Ja. Maar dit is echt bedoeld voor, uh, voor, voor, voor de, de mensen. Ja, maar voor de goed, dat andere mensen hun ook kunnen opgeven. Dat ja, nee, dat kan de natuurlijk de zeker. He? He? Dat kan je, je verdient wel een verdwendig. Ja, wat, wat moet ik bij voorstellen? Wat voor soort medewerkers en activiteiten Nou, we hebben, ik, zal, ik, heb het, ik heb een foldertje meegenomen. Ja, ja, ja. Ik zal ze, want het zijn er nog. Het zijn elf ja, Ik kan me voorstellen elf behandelingen. eten en drinken is, is prima. Als je dat dan krijgt. Maar dat zal niet de bedoeling zijn. Nou, er, er, er wordt van alles uh, ook op dat gebied gedaan. Maar je moet dan denken aan een gezichtsbehandeling. Uh, okay. Een massage. Uh, een creatieve workshop. Healing touch. Een massage, pedicure, een voetreflexmassage, er is een kapster aanwezig, je kunt biljartles krijgen en uh, er is ook nog een nagelstyliste. Dus, al die, maar bij de, heel veel van die dingen, daar is natuurlijk meer belangstelling voor, dus opgeven is echt, echt van belang om dat te doen. En, uh, ja, dat is uh, bij pluspunt, he, Ze kunnen zich melden bij pluspunt. Bij, bij, bij pluspunt bel me even en dan uh, wordt ja, ge, wordt we zullen uh, even de afgesproken we nog een keer uh, ja, zeggen. Dat is verstandig om dat te doen en dan, uh, dan, dan proberen we iedereen zoveel mogelijk uh, aan zijn trekker te laten komen. Het laatste wat ik heb is uh, langlevende kunst. Daar heb ik een paar maanden terug toen ik hier was al wat over verteld. Voor, voor uh, echt voor weinig geld konden heel veel mensen terecht. Het was een enorm veel aanmeldingen. Dus we hebben het voor elkaar gekregen om het ook nog eens te verdubbelen, de, de, de aanmeldingen. Maar nu is het, uh, het project bijna afgelopen en eind juni dan wil iedereen de producten die gemaakt zijn, is laten zien. Dan moet je dus uh, denken aan uh, um, nana's. Uh, als je weet wat ja. zijn van die pap van papiermache gemaakte. Wat dikkere vrouwenfiguren met hele felle kleuren erop. En, uh, maar, maar ook uh, dingen van klei en uh, Echt van alles en nog wat. Het is ontzettend leuk. Uh, geweest. een groot succes. Mensen hebben heel erg veel. Uh, uh, de plezier aan gehad. Dat zijn uh, mensen eigenlijk creatief zonder dat ze het weten. Hè? Ja en het maakt ook heel veel los. Hebben ja. we gemerkt. Het waren echt mensen. Die ze, toen ze dat maakten. Op een gegeven moment ook heel emotioneel werden. Ja. Dat, dat verhaal van in de wereld draai door. Van die professor Scherder. Die... Dat past hier ja. prima op. Dus we zijn hier heel erg druk aan het zoeken. Of we volgend jaar een vervolg kunnen vinden. En het probleem is, is vooral geld. Dus uh, als er luisteraars zijn die, die een slimme manier weten te vinden om, uh, om, om snel daar uh, mogelijkheden voor te krijgen, uh, hou sponsoren, ik aan. Sponsoren, sponsoren, hou ik me aanbevolen. Ja. Dus dat, uh, dat willen we laten zien. Dat, dat is in, in, uh, in grote lijnen wat ik uh, te melden heb. Ik heb uh, nog een kreet over het Alzheimer Café staan. Alzheimer Café is komende week, ik Naar weet de 3 juni. Ja, dat is woensdagavond. Dat is ja. altijd de eerste woensdag van de maand. Ja. En dus, dan wordt een film gedraaid. Ik weet daar niet alles vanaf, moet ik eerlijk zeggen. Maar um, iedereen die, die daar belangstelling voor heeft... Die is van harte welkom om, uh, om te komen. Pluspunt. Bij Pluspunt. Ja. Dus allemaal bij ja, Pluspunt. We, wij hebben regelmatig de organisator Hans... Hans Houweling? Houweling, ja. ja. Hans Houweling hier, die, uh, deze keer toevallig niet. Ja. Maar uh, Hans uh, ligt altijd uh, behoorlijk toe. Ja. Maar de mensen die daar naartoe gaan, die weten het uh, hoe het ja. allemaal georganiseerd Ja, die weten hoe dat zit. Maar mensen de laatste... die er nog nooit geweest zijn, die zijn altijd van harte welkom. Ja, dus er, ik, half uh, acht. Geen, uh, ge geen uh, entreekosten worden nee, gegeven. Half acht. Half acht, ja. ja. Uh, en... Uh, het is de laatste van het seizoen. Het is dat laatste was de laatste van het seizoen. nog even. Ja, dat, dat klopt. En dan okay. komt er een zomerpauze. Nee, ik ja. heb net even op, op mijn iPad even PlusPunt ingetoetst en dan vlatst gelijk dat eruit. En dus voor iedereen die een computer heeft of er dat ter beschikking heeft, die je kan echt. Het je googelt PlusPunt en dan kom je erop en dan kun je echt alles zien wat je maar wil. Cursussen, ja. workshops, kinderopvang, de boomhut, senioren. Nou, er is van alles te beleven. Ja. Dus je kunt ja, dat altijd kijken daar. Ja. En dat we, proberen we ook zo te houden. Ja, dat ja, had, ja, dat is... Steeds meer proberen we dingen te, te organiseren. Ja, ik zie zelfs dat er van allerlei beeldhouden, Benderen door de duinen. Het is echt fantastisch. Uh, uh, dat sluit aan bij, uh, bij de waterleiding. Bij de ja, waterlijn ja. De nou, maar het is een ook Maar we, er is ook een groep. die is gekoppeld aan. Uh, um, een zelfhulpgroep. Of, uh, de, de van, ook van kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten. Die komen zelf bij elkaar. En hier zijn een wandelgroep begonnen. Dus ja. die lopen ook door de duinen. Ja. Dat is een tweede groep. Maar dat ja. hebben mensen zelf georganiseerd. Maar het is echt heel veel wat er gebeurt. Er gebeurt heel hier. veel. Ja. Ja. Albert, een beetje. De... Ik ben ook ex-vrijwilliger. Ik ben altijd nieuwsgierig hoe het me nu met pluspunt gaat. Je had het al over financiën. Lastig in deze hmm. tijden. kan iedereen begrijpen. Maar zo te zien marcheert het allemaal toch nog goed met heel veel initiatieven. Ja, dat, dat vinden we ook. Dat, we, dat willen we ook. En dat ja. doen we ook. Uh, we hebben dit jaar voor het eerst een, een, een extra subsidie gekregen voor wat pilots. En daar zijn we nu druk mee bezig om dat uh, te ontwikkelen, om het verder te krijgen. Dat is bijvoorbeeld dat, dat Plusplein is er een van de regia weleens, ook al wel eens aandacht aan besteed. Dat betekent dat het, uh, dat is een soort uh, bord in de supermarkt waar mensen, uh, zonder dat er tussenkomt van geld, dat mensen elkaar diensten uh, kunnen aanbieden en afnemen en of erom vragen en dan moet je denken aan wie wil mijn hondje uitlaten of uh, heeft iemand een ladder want ik wil de dakgote schoonmaken of dat soort zaken en dat is dus bedoeld voor mensen die zelf wel met een computer om kunnen gaan. Kunnen ze dat niet dan kunnen ze bij ons naar de plusdienst bellen en dan gaan we kijken hoe we dan die mensen op die manier uh, weer kunnen helpen. En zo, dat, soort, dat soort initiatief zit daaronder. Uh, alles draait natuurlijk om vrijwilligers. Hè? Dat mogen ja, die, duidelijk we zijn. We hebben altijd vrijwilligers uh, nodig. Ja. Die kunnen we altijd gebruiken. Precies. Dus als er mensen zijn die dit uh, verhaal interessant vinden. Of denken van nou ik heb wel wat vrije tijd. Ga eens binnen bij Pluspunt. En vraag eens wat de mogelijkheden zijn voor mensen die... Uh, tijd over hebben en mensen willen helpen. Ja, als ik vrijwilliger. Heb, ik heb het een aantal jaar gedaan ja. en ik kan het echt aanbevelen. Het is ongelooflijk leuk. Zolang ik nog werk en lukt dat het niet. Ook. Maar daarna wil ik zeker als vrijwilliger aan de slag. Want ja, een mens moet toch bezig zijn. Maar blijven. je hebt ja. je rug dus geen belbuschauffeur chauffeur. <laughs> dan, dan zit dat je toch gewoon. Dat is een zware klus hoor, ja. belbuschauffeur ja. ja, dan moet je de mensen kunnen helpen. Dan moet je mensen kunnen helpen en dan ja. soms met een rollator of de boodschappen. Ja, boodschappen ja, ja, ja, ja, ja, dus dat goed. is best leuk. Dat was heel erg leuk, Belbus overigens. Ja, nee, dat is heel dankbaar werk. Dat is ja. ontzettend leuk. Ja. Moeten we stoppen? Of Wij moeten we... stoppen. Tenzij ja. okay. Albert nog een kreet wil slaken. Of uh, ik, zeggen, nou, wel, deze, ik, was, ik heb al zoveel verteld en gevraagd. En als mensen wat willen weten, laat ze bellen of eens even een mailtje sturen. Het pluspunt is uh, op het internet heel makkelijk te vinden. Ja. En, uh, we gaan nog weer proberen om hem nog weer wat op te frissen en nog wat toegankelijker te maken. Dat is een voortdurende zoektocht van hoe kunnen we dat beter doen. En we hebben ook een Facebookpagina, daar kunnen mensen ook naar kijken. Okay. Albert. Bedankt voor je komst. Okay. En toelichting. Nog nou even de telefoonnummer. Dat ja? wil ik nog Ook even noemen. Het algemene telefoonnummer van Pluspunt is 023 57 uiteraard. En dan 40 330. Daar Dat kunnen mensen naar bellen. Ja. Ja. En die ah. kunnen alles vertellen ja. en verwijzen naar de juiste ja. personen. Nou, bedankt voor je komst. En we gaan weer een muziekje horen. Ja, wij zijn okay. aan het eind van het eerste uur. Ja. En, en we, we sluiten het, het af met de muziekje natuurlijk. Billy Joel, de Piano Man. Super. 6.9, straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.